Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is geen goed idee om vandaag met de trein naar Antwerpen te gaan. Die zitten namelijk helemaal vol. Gisteren ook al. Ik vind het wel heel druk hoor. We waren eigenlijk met een andere trein gaan en die trein zat gewoon helemaal vol. Er was zelfs een man die zeg maar half in de deur bleef staan toen de treindeuren dicht gingen en hij zat vast erin. Dus toen was wel en vandaag ziet NS dus weer bomvolle intercities. En daarom raden we af om naar België te reizen, tenzij het echt noodzakelijk is. In België zijn de coronaregels minder streng, dus gaan veel Nederlanders er lekker op uit. Nou, we dachten we gaan er even tussenuit. In Nederland is alles op slot. En we zagen op TikTok we zagen dat we naar Antwerpen konden, dus we dachten we gaan het ook even doen. De gouverneur van Antwerpen noemt dat asociaal en niet solidair. In Lelystad is een man uit een ondergrondse container bevrijd... die dacht zijn portemonnee in die container te hebben gegooid. Een voorbijganger waarschuwde agenten die in de buurt waren... al dachten ze eerst dat het om een grap ging. Het slachtoffer is met hun hulp uit de container geplukt. De portemonnee die lag er trouwens niet. Heb je geen zin in keiharde ballen? Let dan even op bij de oliebollenmix van Koopmans. De bakkers hebben zich vergist in de bakmix. Er zit geen gist in en daardoor worden de oliebollen als bakstenen. Geen krenterigheid, maar gewoon een oliedomme fout... Het gaat om een beperkt aantal bakmixen die alleen bij tientallen regionale supermarkten in de schappen liggen. En de carnavalsoptochten in Prinsenbeek in Brabant gaan door. Niet in februari, maar in het weekend van Pinksteren in juni. De carnavalsvereniging van Boemeldonk had geen zin in lange tijd onzekerheid. Ze verzetten het gewoon. Wij verwachten dat uh, het risico te groot is dat er ook met Pasen of uh, met Halfvasten uh, nog steeds veel maatregelen zijn. En het is bijna niet te doen voor ons om, uh, om met meerdere scenario's te werken. Zo hopen ze vooral dat jonge leden en bouwers bij de vereniging blijven en carnaval blijft bestaan. Maar het blijft een noodgreep, zeggen ze in Bommeldank... De reacties zijn wisselend. Ik denk dat we wel even moeten wennen aan het idee. Maar uh, het feit dat het gewoon door kan gaan en dat daar gewoon weer kans op is. Ja, dat is gewoon fantastisch. Lijkt me toch niet zo prettig. Het hoort bij half vaste, laat ik het zo zeggen. Het is half vaste. Heb ik het weer nog? Het is grijs. Vanmiddag trekt de regen vanuit Zeeland richting Groningen. Het is rond de 8 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer na een ongeluk op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Ze zijn nu bezig met bergingswerkzaamheden bij Afrit Weidewormer. Vanaf Zaandam staat er 4 kilometer file met 20 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM Luncht. ZFM Lunchroom, dagelijks live bij ZFM Zandvoort. Goedemiddag, luisteraars. Dit is het woensdag Lunchroom programma op ZFM. De lokale omloop van Zandvoort.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 Ik op een trein op een verkeerd bericht, dus ik ren. En ik haal hem net, het was kantje boord, maar ik heb hem gered. Ik ben dood op ogen van dicht. Ondanks dat die bank niet altijd lekker ik het licht. Ik word wakker in een vreemde stad, ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad. Yeah. Schijnt, ik zie een topterras, ik zeg doe maar wat koels in een heel groot glas En ik kijk op en daar ben jij, stel dan bij de vraag is het plekje vrij Je kijkt me aan met een stralende lach en vraagt hoe is je dag als ik je vragen man. We zijn vandaag begonnen met Jay. Een mooie dag. En dat is het. En we gaan door met Tool Limited. No Limit. Much crowd. Microphone check as I choose my route. I'm playing on the road. I've got no fear. The sound from my mouth is a rap you hear. No valley too deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You brought to this me 'cause I sell out. I'm making techno and I am proud. instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Hans Zimmer, geboren in Duitsland in 1957, is een Duitse componist en producent van met name filmmuziek. Hij is een van de bekendste filmcomponisten van de moderne filmmuziek. Hij kreeg op jonge leeftijd pianoles, maar na een paar lessen gaf zijn pianoleraar er de brui aan, omdat hij zich meer bezighield met improviseren dan met studeren. Ook op school hield hij zich vooral bezig met het maken van composities. Als tiener verhuisde hij naar Engeland, waar hij les kreeg in het Hurtwood House School in Dorking. Hij componeerde muziek voor ongeveer 150 soundtracks, waaronder die van Gladiator, Pearl Harbor. Pirates of the Caribbean, The Last Samurai en nog veel meer. Hier is Hans Summer met You're so cool. Andreef Duin met De Vuilersman. Spoorwegbeheerder ProRail zal medio 2022 beginnen met de bouw van een ongeveer 800 meter lang hek langs het spoor aan de rand van Zandvoort. De afgelopen jaren zijn treinen daar, ter hoogte van de natuurbrug, meerdere keren in botsing gekomen met plotseling overstekende herten. NH-nieuws sprak met Willem van der Sloot, de zandvoorter die zich al jarenlang hard maakt voor meer veiligheid rond de duinen. Van der Sloot geeft aan dat hij eerder al een toezegging had gekregen van ProRail dat het hekwerk dit najaar geplaatst zou worden. Maar dat hij nu moet constateren dat dit niet is gebeurd. Maar het kan nu gepland staan voor medio 2022 en dat geeft nieuwe hoop. Naar het leukste radiostation van Nederland. Dit was Maywood met Rio. En ik ga door met de Pointer Sisters. I'm so excited.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 Zijn haar borsten groot, haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen.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 Om tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van zowel jongeren als ouders, zal de huiskamer van Jongerenwerk Zandvoort bij Pluspunt de deuren de komende tijd eerder openen. Voor meer informatie kun je bellen met Marieke Louise. En het is 06 36 30 08 09 06 36 30 08 09.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 Werd op 2 februari 1977 geboren in de kustplaats Barakwila, een van de grootste steden van Colombia. Haar volledige naam is Shakira Isabel Mabarak en Ripoli. Mabarak is de achternaam van haar Libanese vader, Ripoli die van haar Colombiaanse moeder. Shakira's voornaam is Arabisch en betekent dankbaar. Deze mix van Latijns-Amerikaans en Oriëntaals is zowel terug te vinden in haar muziek. ...als in haar blik op de wereld om haar heen. Zo riep Shakira in juli 2006 Israël op om vrede te sluiten met Libanon. Toen ze geboren werd, had Shakira haar acht oudere broers en zussen. Een van haar broers overleed toen Shakira twee jaar oud was... ...doordat hij werd aangereden door een motor. Toen Shakira acht jaar was, schreef ze haar eerste liedje... Zij werd hierbij geïnspireerd door haar vader, die sinds de dood van zijn zoon vaak donkere brillen droeg om zijn droefheid te verbergen. Het liedje heet dan ook, vertaald, Jouw donkere bril. Na de sterrenstatus in Latijns-Amerika te hebben bereikt, bracht ze wereldwijd door in 2001 met haar nummer Whenever, Wherever. Hier is Shakira met Whenever, Wherever. Het Yellow Submarine. Vanaf 27 december gaat de GGD Kennemerland weer vaccineren in de Cannibal Dit houdt in dat vanaf dagelijks 1750 mensen gevaccineerd kunnen worden. De Cannibal Center heeft de capaciteit voor het realiseren van zoveel mogelijk priklijnen... en is goed en veilig bereikbaar voor de inwoners van Haarlem en de directe omgeving. Daarnaast is er voldoende parkeercapaciteit... De locatie is zeven dagen per week open, waarbij donderdagavond een avondopenstelling geldt. De organiseren van de op opschaling kost logischerwijze wat tijd en is niet direct geregeld. Het zwaartepunt van de boostercampagne komt te liggen in januari. Een afspraak maken voor de coronaprik kan bij de GGD online of telefonisch 0800 7070. 0800 7070.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 It all comes down To the The sound of the wind is whispering Be crying out loud burn the bridges in our town till the point where we dry has it all.